Luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio aflevering 779. Mijn naam is Benno Vugen. We, uh, we hebben weer nieuwe muziek in deze aflevering. Maar niet op uh, niet muziek waar we mee begonnen zijn. Maar op plaats 4 en 8 van deze playlist van uur 1 van Peaceful Radio 779. En ik noem de rock, rock de tabla van... Osam Ramsi een special guest. Een zeer speciaal uh, project. En um, op nummer 8, uh, Bashir Abel Aal met Master of Arabian Flutes. Nou, ga maar eens lekker luisteren naar deze bijzondere muzikanten. Veel uitstekend plezier! La <laughs> ...van het label Spring Hill Music... ...met allerlei verschillende artiesten. En um, ja, Spring Hill Music... ...komt zo af en toe nog eens langs... ...in het programma Peaceful Radio. Hierop zie je hem, Zandvoort. We gaan afsluiten met Healing Music. Angel Healing van Erik Bergloen... ...van ons eigen Nederlandse label... ...Oriane Music. Wil je de playlist nog eens bekijken, dan kan dat via de website van zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programmainfo en dan vind je het hele verhaal. En natuurlijk de links ook waar je verder naar de artiesten door kan klikken. Graag tot straks voor nog een uurtje. nieuw muziek hier op Zfm Zandvoort.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 De politie is een groot onderzoek begonnen. Omstanders hebben gemeld dat ze voor de brand knallen hebben gehoord. Ook werd verondersteld dat er een brandbom was gegooid. De brand werd in de nacht van donderdag op vrijdag om kwart voor drie gemeld. De politie vond een chaotische situatie in het huis. Bewoners en omstanders waren in paniek omdat de tien maanden oude baby ernstig verbrand was. Toen de brand uitbrak, waren er meerdere mensen in het huis. Een van hen had de baby naar buiten gebracht. Het slachtoffertje werd zaterdag overgebracht naar het AMC in Amsterdam. Daar is hij vandaag in